7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Harderwijk maakt zich op voor de mogelijke komst van Volkert van der Graaf. Tot diep in de nacht is er gepraat in het torentje. Waar dat toe heeft geleid, hoort u van Joost Vullings. En u hoort het ook al een beetje bij Dorot Megens in het NOS-journaal.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 Bij de kerncentrale in Fukushima is opnieuw een lek geconstateerd. Uit een tank in het Japanse complex is radioactief koelwater gelekt. Dat is de tweede keer in twee maanden tijd. Volgens eigenaar TEPCO is het mogelijk dat een deel van het besmette water... in de Grote Oceaan terecht is gekomen. Bij de vorige lekkage in een andere tank kwam 300.000 liter water in zee terecht. Het water in de tanks is gebruikt om de reactoren te koelen... die beschadigd raakten door de tsunami en aardbeving van 2011.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 No. Volgens de jury stond Murray bekend als een bekwaam arts... en kan AEG Live dus niets worden verweten. De familie van Jackson had de concertorganisator aangeklaagd. Murray gaf Jackson vier jaar geleden een overdosis propofol... waarna de zanger overleed. De arts kreeg vier jaar gevangenisstraf. De familie van Jackson eiste van AEG een schadevergoeding... van 30 miljard dollar. <middels> Het weer, vanochtend nog wat zon. Vanmiddag neemt geleidelijk de bewolking toe. En aan het einde van de middag en vanavond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt 14 tot 18 graden bij een stevige oostenwind. Morgen nog buien en later op de dag weer wat zon. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velde. De ochtendspitsie begon met een flink aantal aanrijdingen. Uh, duidelijk is nog het gevolg op de A9 ook maar richting Amstelveen. De Wijkertunnel is nog dicht. Vanaf Knoopend meer staat daar zo'n 9 kilometer. Verkeer kan het beste omrijden voorlopig via de Velzertunnel. Maar daar begint het ook wat vast te lopen. Op de A16 van Breda naar Rotterdam... tussen Knoopend Sons en Randweg Dordrecht staat 8 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Een aanrijding op de Moerdijkbrug. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. Na een aanrijding met twee vrachtwagens... is naar de rechterrijschok dicht en op de A28 Zwolle richting Ommen. Een gekantelde vrachtwagen tussen Zwolle Noord en Afwit-Ommen... staat nu drie kilometer, zijn twee rijschokken dicht... Er blijft er maar één rijschok open. Arjen Robbers schoot hem er weer vrij in, gisteravond tegen Manchester City... en dan nog wel met rechts. U hoort hem zo. Waarom ik gekozen heb voor een uitvaartondernemer... met het keurmerk Uitvaartzorg? Nou...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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Praten, praten en nog eens praten. Totdat de blaren op je tong staan en dan hou je over. Het was een verhelderend gesprek. Het ja. was een goed gesprek. Ja, plaats van handeling het torentje van premier Rutte. <totstuk> Maar dus wel verhelderend, al dus D66-leider Alexander Pechtold. Daarmee is de oppositiepartij een stuk positiever dan voorheen. Onderhandelingen tussen kabinet en D66 begonnen gisteravond... en gingen door tot diep in de nacht. Goedenavond, meneer Rutte. Waarom gaat u vanavond met Alexander Pechtold spreken? Meneer Dijsselbloem, waarom spreekt u vanavond alleen met Alexander Pechtold? Ik spreek met iedereen, dat weet ik. Goedenavond. Ja, oplossing in zicht. Goedenavond. Hallo. Sorry voor aanvlicht. Er ja, vooral heel veel camera's in zicht. Ja. Oplossing in zicht. Vooral heel veel camera's in zicht. We, ja. gaan, we gaan rustig praten. Enig ja. idee waarom u hierbij bent? Het zou kunnen dat ik uh, hier ben uitgenodigd als vicepremier. Het zou ook kunnen als minister van sociale zaken. Ik zal mijn beide hoedanigheden opstellen. Ik denk dan meteen aan het sociaal akkoord. Daar bent u natuurlijk een expert op dat gebied. Moeten we daar iets verwachten een aanpassing?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 Dat is op dit moment nog niet te zeggen. Ik moet er ook eens even met de fractie over praten. Er is veel besproken. En morgen gaat de minister van Financiën door. Ja, verhelderend voor u, maar er moet nog een partij bij. Is daar al duidelijkheid over? Ik ga alleen over de punten die D66 van belang vindt. U weet allemaal waar wij de afgelopen dagen, weken, maanden de nadruk op hebben gelegd. En daar is vanavond ook over gesproken. En dat was verhelderend genoeg voor u om te zeggen we praten door? Het was verhelderend genoeg om morgen weer de minister van Financiën... met de fractiespecialisten die over de financiën gaan te laten praten. Minister Dijsselbloem, wat voor titel zou u de gesprekken van vanavond willen geven? Ja, daar moet je altijd mee oppassen. Het is in ieder geval uh, een goed gesprek geweest en uh, ik ga morgen uh, weer verder. Uh, ik heb vandaag met heel veel partijen individueel gesproken. Uh, bij mij aan tafel, telefonisch uh, en vanavond ook nog hier. Uh, en we gaan morgen weer uh, volle vaart verder. Ja, met D66 bijzonder lang. Waarom uh, juist met deze partij zo lang? Nee, ik heb echt met alle partijen gesproken vanavond, uh, vandaag. Um, en met sommigen heb je meer over te bespreken dan anderen. Ik ga daar verder niet op in. Um, maar uh, morgen wil ik er verder. Premier Rutte, hoe vond u het gaan? Zoals u weet is het uh, kabinet en de coalitie bezig om stap voor stap te komen... tot een uh, brede draagvlak onder belangrijke elementen van het kabinetsbeleid. Uh, in dat kader heeft uh, vanavond ook een gesprek plaatsgevonden. Uh, en verder kan ik daar niets over zeggen, omdat... Het aan mij nu is om ervoor te zorgen, samen met Jeroen Dijsselbloem... dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het proces ook tot goede resultaten leidt. En alles wat ik verder zeg doet afbreuk aan bevordering van die goede resultaten. Hoe gaat het nu verder? Morgen gaat Jeroen Dijsselbloem uh, verder, komt met een voorstel. Of in ieder geval uh, met voorstellen of een voorstel, daar wordt nog aan gewerkt. Maar hij zal morgenmiddag in ieder geval weer gesprek hebben met uh, uh, uh, financieel woordvoerders. Goedenacht. Goedenacht. Ja, daar waren ze wel aan toe aan uh, slaap. Wij gaan een verhelderend gesprek voeren met Joost Vullings. Joost, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want, wat is dat, een verhelderend gesprek? Wat, wat wordt daar nou mee bedoeld? Ja, toen, toen ik het vannacht hoorde, dacht ik eerst van... nou, dat klinkt best positief, hè. Je hebt een verhelderend gesprek gehad, maar dan ga je daar eens over nadenken. Dan denk je, ja, dan heb je met iemand anders het te praten. En aan het einde van het gesprek begrijp je die ander beter, zijn argumenten of wat hij wil of wat hij niet wil. En dan is het verhelderend geweest. Maar dat is dus geen teken dat het een, bij wijze van spreken, een gesprek is geweest... waarin men echt heel erg veel nader tot elkaar is gekomen. En je hoorde het net Alexander Pecht dat al zeggen. Waarschijnlijk is er voldoende gebeurd om niet weg te lopen... maar te weinig... Uh, ja om Alexander Pechtold bij wijze van spreken juichend naar buiten te doen lopen. En na afloop vroegen we ook nog aan, aan minister Asje van, van... want die wilde natuurlijk helemaal niks zeggen van... uiteindelijk maar gewoon de vraag van was dit een historische avond? En toen zei hij dit was geen historische avond. Waarschijnlijk een noodzakelijke tussenstap in het proces van onderhandelen... maar niet een avond waar dingen beklonken zijn in het torentje die heel veel effect zullen hebben. Ja, toch, Joost, was het verhelderende gesprek met uh, Alexander Pechtold. Is het kabinet D66 wat aan het losweken van de rest van de oppositie? Nou, ik denk niet aan het, aan het losweken, eerder, eerder aan het binnenhalen. Maar da ook dat was wel weer uh, ja, opvallend uh, uh, bij de inloop en bij de uitloop uh, gisteren. Op het moment dat je vraagt van, ja, waarom spreekt u alleen met D66... en waarom wordt D66 in het torentje ontvangen... en met de premier en met Lodewijk Asscher komt er gewoon geen, geen antwoord op... Uh, het vermoeden is waarschijnlijk... kijk, D66 heeft in al die gesprekken met, de, met Dijsselbloem... iedere keer gelijk als eerste gezegd... van met ons kan je praten, ons heb je aan je zijde. Als er echt gewoon over die uh, hervormingen wordt gesproken... over de hervorming van de WW, over het ontslagrecht... maar goed, er ligt een sociaal akkoord... dat gaat wat D66 betreft niet ver genoeg. En die eisen hebben ze iedere keer op tafel gelegd. En dat ontsteeg eigenlijk een beetje het uh, mandaat van, van Jeroen Dijsselbloem... want die mocht alleen maar praten over de begroting... Dus moest er een andere sessie georganiseerd worden. Eén dus om D66 aan boord te houden. Om wellicht helemaal binnen te halen. Maar vooral dus ook omdat het om een kwestie ging... Uh, waar dus ook anderen over gingen, zoals Lodewijk Ascher van Sociale Zaken... en ging de chef, de premier zich er ook mee bemoeien. Ja, en dan met name inderdaad de aanwezigheid van uh, Ascher, van minister van Sociale Zaken, die, uh, zoals uh, de verslaggever al zei... Uh, goed in het dossier zit van het sociaal akkoord. Ik kan mij voorstellen dat uh, Tom Heerts van FNV... dit aanhorend een beetje op zijn nagel zit te bijten, of niet? Wat denk jij? Ja, ik, Lodewijk, zei wel van ja, ik heb gewoon heel veel contacten met de sociale partners. Um, uh, natuurlijk volgen die dit proces wel met bijzondere belangstelling. Alleen maak ik wel op uit, uit, uit wat er gisteravond is gebeurd... dat het sociaal akkoord niet totaal op de schop is gegaan. Anders hadden we er wel een, een andere Alexander Pechtold gezien. Een hele blije Alexander Pechtold, een, een opgeluchte Alexander Pechtold. Dat was niet het geval. Nee. Maar goed, D66, ja, die, die, die staat er wel hard in. Op dat vlak moet echt iets gebeuren. Dus die sociale partners volgen dit proces met meer dan bijzondere belangstelling. Dat, uh, dat is zeker. Joost, dank je wel. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het is kwart over zeven. Als Volkert van der Graaf op proefverlof mag, dan zou hij wel eens naar Harderwijk kunnen komen. De gemeente houdt daar in ieder geval wel rekening mee. Toen van de Graaf Pim Fortuyn vermoorde, woonde hij namelijk ook in Harderwijk. We contact nu met de burgemeester van Harderwijk, Harm Jan Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u ook betrokken geweest bij het overleg over mogelijk proefverlof? Nou, wij zijn uh, alleen uh, geïnformeerd over de mogelijkheid dat hij proefverlof zou gaan krijgen. En dan alleen over de uitspraak van de Raad voor de Straftoepassing en uh, Jeugdbescherming. Dat hij uh, zijn proefverlof, dat het heroverwogen gaat worden. Maar niet over de plek of op welke manier dan ook. Is het logisch, meneer uh, Schijk, dat dat in Harderwijk zou gebeuren? Wij denken dat het niet heel erg logisch is. Maar je houdt met alles rekening. Niet logisch, want daar woonde hij toch ten tijde van de aanslag op Fortuyn? Ja, maar daarom juist zou je kunnen zeggen dat het niet logisch is. Um, alleen, wij wachten de uitspraak van de staatssecretaris af. Die, uh, die wordt natuurlijk om een nieuwe uitspraak gevraagd. Ja. En, en gezien zijn opstelling denk ik dat, het, uh, ja, dat, dat er misschien wel een uitspraak kan komen... dat er ook gewoon geen proefverlof komt. Oh, dat denkt u? Ja, gezien zijn uitspraken die hij doet... zal dus hij alles uh, in het werk stellen om geen proefverlof te vertrekken, denk ik. Ja. Daarnaast, daarnaast zie je natuurlijk dat de rechter een uitspraak heeft gedaan... En daar zal een antwoord op komen. Ja, wat vindt u daarvan als burgemeester en uh, burgervader van Harderwijk met name... waar uh, Volkort van der Graaf vandaan komt? Nou, ik denk dat het prettig is dat het ministerie van Veiligheid en Justitie... ons heeft geïnformeerd van tevoren dat er een, uh, een uitspraak kwam van de rechter. Mm -hmm. En wat die uitspraak was. Uh, daardoor kun je je ook voorbereiden op, uh, op eventuele uh, effecten daarvan. Nou, we zagen gisteren dat met name het uh, tumult rondom uh, de uitspraak uh, buiten Harderwijk plaatsvond... en niet in Harderwijk. Dus uh, ja, dat is denk, denk ik uh, zegt ook over de voorbereiding... hoe we daar mee omgaan in, in onze stad. Maar wij luisteren natuurlijk wel heel nadrukkelijk over wat hier speelt... en tot nu toe is het erg rustig. Wat, wat bedoelt u daarmee? Dat het, dat, dat um, typerend is voor hoe u en daarmee omgaat in de stad? Ja, wat je ziet in Harderwijk is wel een stad... waarbij mensen zich pas gek laten maken op het moment dat het daadwerkelijk wat is... Mm -hmm. En je, en je ziet dat er uh, op dit moment geen aanleiding is om je zorgen te maken over uh, onze stad daarin. En we zien dat het tumult wat ons rondgisteren gisteren met name buiten Harderwijk uh, was. En met name in het gebied waar Pim Fortuyn natuurlijk sterk vertegenwoordigd was. Ja, maar goed, um, meneer Schaik, uh, de staatssecretaris is bang, was en is bang voor maatschappelijke onrust. Heeft u helemaal geen reacties gehad uit de omgeving waar, waar hij woonde of uit uw gemeente? Nou, wij hebben uh, gisteren heel nadrukkelijk zitten uh, monitoren wat er aan reacties binnen zou gaan komen. En er is richting de gemeente geen enkele reactie geweest ja. vanuit de samenleving. Dus dat is heel opvallend. Ja. wat zou u kunnen doen, of wat doet u al, om uh, u eventueel voor te bereiden op de komst van uh, Volkert van der Graaf? Want hij zal dan in dat proefverlof, hè, hij komt uh, volgend jaar vrij, als alles goed is. Um, mogelijk wat komt hij dan wel nou ook naar Harderwijk definitief, wie weet. Dat is natuurlijk speculeren, maar toch. Wat, wat, wat zijn de mogelijkheden die u heeft om u voor te bereiden? Ja, wij zien op dit moment geen link tussen het proefverlof uh, en, en de gemeente Harderwijk. Dus in die zin uh, houden wij natuurlijk met verschillende scenario's rekening. Maar ook nadrukkelijk met het, met het scenario dat hij dus niet terugkomt naar deze stad. Mm -hmm. En dat hij op een andere plek uh, mogelijk zou komen dan wel dat hij niet vrijkomt. Dus je houdt met heel veel verschillende scenario's rekening. En ik ben vooral verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Dus met de effecten die dat kan hebben uh, en mogelijk oefeningen op de openbare orde en veiligheid zijn wij bezig. En daar is de draaiboeken voor klaar liggen? Ja. Okay. Burgemeester Harm Jan Schaik van Harderwijk, dank u wel. 看得到 naar de verkeersinformatie, lander van der Velden. Hoe is het met de koeien op de A28? Die zijn uh, veilig overgeladen oh, in een ander uh, transport. Een uh, nieuw probleem, een nieuwe aanrijding op de A2. Van Maastricht naar Eindhoven. Wij knopen het 6 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Uh, de A9, die begin, ja, die, die wil nog, daar zit nog geen beweging in. Voor de Wijkertunnel nog zo'n 10 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt het ook steeds beroerder. Tussen Breda en Randweg-Dordrecht en Moerdijkbrug 12 kilometer. maar één rijstrook open. Verkeer richting Rotterdam kan het best al omrijden... vanaf knooppunt Galder dan via de A58 en de A27 over Gorkum. Maar ja, het begint nu ook echt een beetje vast te lopen op de A17 en de A59. In de Champions League heeft titelhouder Bayern München gisteravond... nou, redelijk eenvoudig gewonnen van Manchester City. Het werd 3-1, ze waren herenmeester op het veld. Groter nog dan de uitslag was het verschil in het spel. Vond ook een van de doelpuntenmakers, ja, daar is die Arjen Robben.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 I've tried. It. I'm to... In Elms hoort u Chains of Love. Mit en voor mijn Paul Sanders, doe ik het een beetje goed? Goede uitspraak. Ja, vind je het goed? Ja, ja mm. ik, ik, ik, denk het ik denk het wel. Ja, ik, kan het helaas, ik kan het helaas niet aan Henk Oostland laten horen. Die loopt naast mij. We doen even een kort wandelingetje door de wijk. Um, hier in Oosterwolde. Leuke wijk. Groen. Ruim. Leuke mensen ook die hier wonen? Ja hoor, allemaal leuke mensen. Heel toegankelijk en... Uh... Makkelijk om contacten te leggen. En ja, men groet zich, groet elkaar nog op straat. Ja. Dat zie je ook niet overal. Geen hoogbouw, geen flats. Het zijn allemaal woningen. Uh, en er staan ook wat huurwoningen: veel koopwoningen, maar ook heel veel huurwoningen. Wat voor mensen wonen hier in de wijk? Nou ja, van allerlei slag. Hè. Veel jongeren, hè. omdat het uh, eengezinswoningen zijn. Hè, met trappen en zo. De senioren die. Uh, ja, die hebben vaak op uh, oudere leeftijd toch andere uh, behoeften. Hè? Dus uh, die hebben meer behoefte aan gelijkvloerswoningen. Maar uh, ja, van alles. Hè? Gewoon mensen die starten, maar mensen die er ook al nou, een behoorlijke tijd wonen. Ja. U vertegenwoordigt de huurders hier, want u bent secretaris van het huurdersplatform, de huurdersvereniging. Um, de mensen hier in de wijk hebben het zwaar te verduren gehad als het gaat om huursverhogingen de afgelopen jaren. Nou, zwaar te verduren. He, gewoon in Den Haag wordt uh, altijd bepaald hoe hoog de huurverhoging mag zijn. En de corporatie uh, die heeft gewoon de laatste decennia... altijd de maximale huurstijging gevolgd. Ja, dus dat zijn toch enkele tientjes per maand... Uh, een paar honderd euro per jaar waarop die huur telkens ging stijgen. Ja, en de, dus gewoon het inflatiepercentage met nog een paar procenten erbovenop. Ja. Nu dreigt er weer een huursverhoging, want ja, hoe zit het? De woningbouwcoöperaties zitten vanmiddag bij elkaar om te stemmen over een plan... Uh, om 1,7 miljard euro over te dragen aan, uh, aan de minister, aan minister Blok. Uh, die 1,7 miljard euro moet ergens vandaan komen... dus dat komt waarschijnlijk toch wel weer bij de terecht. Er komt weer een huursverhoging aan... Wat zou dat betekenen voor de mensen hier in de wijk? Nou, dat betekent dat uh, mensen gewoon nog krapper komen te zitten... dan uh, ze nu al zitten. En, uh, een paar tientjes. De, ja, een paar tientjes. Maar als je werkloos uh, bent geworden... en dan is je inkomen al behoorlijk naar beneden gegaan... En, ja, voor sommige mensen betekent dit gewoon het laatste deeltje, Dat ze toch over de rand vallen. En nu is beleid van, huur, van corporaties toch al zo. En dat ze heel snel in de gaten hebben als de huur niet meer betaald kan worden. En dan komen ze meteen wel over de vloer om te vragen... van nou kunnen we of wat dan ook uh, voorstellen. Maar ja, hè, dat verhult eigenlijk het probleem een beetje. Ja. Hè? Die 16.000 huurders, hebben die al enigszins gereageerd op die komende huursverhoging? Zijn ze boos? Teleurgesteld? Nou, dan komen de huursverhogingen niet. Hè. Dat is echt ook een jaarlang uh, procedé. Maar de afgelopen uh, huurverhoging per 1 juli. daar hebben toch een uh, behoorlijk aantal huurders op gereageerd. En vooral mensen die in, uh, in de knelkanten zitten, Groningen ziek. die tot nu toe nog in hun eigen omgeving. dan die, die extra uh, verzorging die ze nodig hebben, konden regelen. Hè. Dus geen. Geen indicatie of geen, geen, he, niet bij de gemeente aangeklopt hadden om extra steun. En die komen nu in het probleem. Want ze zitten vaak dan net met een inkomen boven he, wat, wat in de aanmerking komt voor een huurtoeslag. En nou ja, met die extra huurverhoging kunnen ze het niet meer opbrengen. Nou, vanmiddag gaan de woningbouwcorporaties stemmen over het plan. 1,7 miljard euro moet er op tafel komen. En straks, later in deze uitzending, praten we ook met één van die coöperaties. Althans, de directeur daarvan. Valt nog heel veel te besparen op medicijnen. Hoe? Hoort u na alle acht. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Zweden zijn slim.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 Dit is Radio 1. En het is half acht. We gaan naar Doegard Meegens voor het NOS-journaal. Premier Rutte en de ministers Dijsselbloem en Asscher... hebben ruim drie uur gesproken met D66-leider Pechtold. En de afloop, dat was rond half één vannacht... noemde Pechtold het een verhelderend gesprek. Volgens Dijsselbloem is gesproken over een heel brede agenda. En vandaag wordt er verder gepraat. Dan zijn er ook weer gesprekken met andere oppositiepartijen. Een derde van de leden van criminele jeugdgroepen... heeft zich sinds 2000 ontwikkeld tot zware crimineel. Dat blijkt volgens Trouw uit het onderzoek Jeugdgroepen van Toen. Dat wordt vandaag gepubliceerd, dat onderzoek. Onderzoekers gingen de gangen na van drie jeugdgroepen... uit Amsterdam, Utrecht en Dordrecht. Leden ervan begonnen op jonge leeftijd met intimidatie... en het veroorzaken van veel overlast. Een derde zit inmiddels in de drugs- of mensenhandel. En nog eens een derde houdt zich bezig met kleine criminaliteit... en is in een aantal gevallen veel pleger.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 Ongeveer 180 asielzoekers zwerven al ruim een jaar door de stad. Maandag moesten ze vertrekken uit de Vluchtflat... een gekraakt kantoorpand waar ze zaten sinds mei. En het lekt opnieuw bij de kerncentrale in Fukushima. Uit een tank in het Japanse complex is radioactief koelwater weggelekt. Dat is de tweede keer in twee maanden tijd. Volgens eigenaar TEPCO is een deel van het besmette water... mogelijk in de grote oceaan terechtgekomen. Het water is gebruikt om de reactoren te koelen... die beschadigd raakten door de tsunami en de aardbeving van 2011. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Michiel Severin, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Wordt het weer zo'n zonnige dag? We beginnen inderdaad weer stralend zonnig... met de paar sluierwolken die we de afgelopen dagen ook vaak zagen. Op dit moment komt de zon op en dat kleurt de hemel weer schitterend oranje en geel. Dus wat dat betreft een normale start. Temperaturen ook normaal met de afgelopen dagen, want het is weer behoorlijk koud. De koudste plek op dit moment in Overijssel is plus 1 graad op Oeh. 10 centimeter... en plus 3 graden op neushoogte. Dus handschoenen weer aan op de fiets. Ja, we kunnen weer aan de boerenkool. Dat blijft ook zo. Ja. <laughs> nee, dus zo blijft het niet. De, de zon houden we in het oosten en noorden nog een uh, groot deel van de dag. Misschien wel tot zonsondergang. Maar in het westen en zuiden zien we in de loop van de dag... de wolken steeds dikker worden. En zo rond een uur of vijf verwacht ik dat de re eerste regen in Zeeland gaat vallen. Breidt zich daarna heel langzaam over het zuiden en westen uit. Groningen houdt het tot middernacht nog droog. Maar daarna gaat het ook daar regenen. En dan krijgen we morgen wisselvallig weer. Pas in de loop van de dag trekt de regen weer weg. Breekt af en toe de zon door. Zitten we wel een warme lucht. Morgen temperaturen van 18 tot 22 ah, graden. Dankjewel. Uh, uh. ze even in. Dank je wel. Tot over een uur. Hij is fijn. Jolanda van der Velden. Hij is niet zo niet, fijn op de A16. Nee, hè? En op de A16 nee, niet. de, A16 op de A9. Niet. Nee, nee. Uh, Zou ik dan eerst maar met die A16 ja, even beginnen? We, ja. Dat was een uh, aanrijding met meerdere auto's. Ze zijn druk bezig om de boel op te ruimen. Uh, de vertraging is van Breda naar Rotterdam. Tussen knoopend Prins en de Moerdijkbrug zo'n 15 kilometer. Bij de Moerdijkbrug zijn nog steeds twee reizigers. Dan blijft er maar eentje open voor het verkeer. Uh, ben je onderweg, kom je vanuit Brabant... kan je eten beter omrijden vanaf knooppunt Galder al. Dan omrijden via de A58 en de A27. Dan rijd je om via Gorkum door die lange file op de A16 loopt het daar ook behoorlijk vast op de A17 en ook op de A59. Ander probleem stip je ook al aan, de A9 vanochtend. De wijkertunnel was helemaal dicht. Nu kan het verkeer er alleen maar via de vluchtstrook langs. Richting Amstelveen vanaf knopend meer tot aan de tunnel 11 kilometer. Het uh, is wachten tot die helemaal open gaat omdat die tunnel dan weer, of de file daar kan oplossen. Ander probleempje was een aanreding op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen knopend Leendeheide en Batendorp nog 6 kilometer, maar daar zijn de rijstroken weer open? Nou, door rustig aan op de weg. Nou ja, dat moet sowieso als hier de file staat. Sterkte. Straks, hij was de kampioen van de techno-thriller. Tom Clancy. Hoe realistisch waren zijn verhalen? Dat vragen we aan oud-generaal Frank van Kappen. 239 euro? 239 euro? Jij hier bij de Volkswagen-dealer? Ja.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 De hoge prijs van medicijnen leidt steeds vaker tot discussie. Denk bijvoorbeeld aan opschudding rond de ziekte, pompen en fabrie. Terwijl besparen op medicijnen eenvoudig kan... als artsen zouden letten op de dosering van die dure medicijnen blijkt uit onderzoek van de Sint Maartenskliniek en het UMC in Nijmegen. De kosten voor bijvoorbeeld reumamedicijnen... kunnen jaarlijks meer dan 100 miljoen euro omlaag... als artsen die medicijnen op tijd stoppen of afbouwen... en niet meer blijven geven. Alfons den Broeder is reumatoloog en een van de onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Rensen. Dat klinkt eigenlijk ontzettend logisch, een juiste dosering. Waarom doen artsen dat niet? Ja, het klinkt eigenlijk als een open deur inderdaad. Maar nee, er gebeurt nog veel te weinig... Er uh, komen al veel patiënten te de polykliniek, op een ochtend zie je 15 mensen voorbijkomen. En uh, mensen uh, staan niet altijd stil bij of mensen nog de juiste dosering gebruiken of niet een beetje minder kan. Op dat is zonde, want verlagen of stoppen van een middel ja, bespaart veel bijwerking. En ook een belangrijke maatschappelijke bijwerking, dat is de kosten. Ja, dan nog een keer de vraag. Waarom gebeurt het dan niet? Is het gebrek aan kennis, gebrek aan tijd... Nou, een deel is gebrek aan kennis geweest en vandaar ook mede ons onderzoek. We wisten eigenlijk niet goed in welke patiënt ik kan afbouwen, hoeveel je kan afbouwen of het er risicovol is misschien. Uh, maar die kennis is zolang is wel voorhanden. Dus nu gaat het met name om het gaan doen. En dat, daar heb je wel het ondersteuning voor nodig als arts, maar dat is goed te doen. In de maatschappij doen we dat nu sinds een paar jaar. Het leidt inderdaad tot flinke besparingen van een paar duizend euro per ja. patiënt. Nou, dat, is, dat is aanzienlijk, hè? Waarom ja. hebben ze daar ondersteuning bij nodig? Want het gaat, zo lijkt het, om uh, het afbouwen van een gewoonte bij artsen zelf. Ja, uh, waarom uh, is dat nodig? Dat uh, is nodig omdat je de ziekteactiviteit moet meten allereerst. Dus je moet weten hoe het met je patiënt gaat. En... De ziekteactiviteit, wat is dat? Ja, hoe het met de reuma gaat. Hoeveel pijn- oh, okay. ja, ja. mensen hebben de bloeduitslagen. Maar dat doen ze toch sowieso bij patiënten, neem ik aan, hoe het gaat? Ja. Nou, dat wordt gedaan, uh, maar niet, niet strak genoeg bij alle patiënten. En uh, ook wordt er niet altijd een goed gesteld voor de behandeling. Dat je weet, ik streef naar dat het zo, uh, zo gaat met deze patiënt. Het klinkt, je, het klinkt vooruit. eigenlijk een beetje slordig, zoals er nu gewerkt wordt. Nou, er is hoge tijdsdruk En wat je ziet, inderdaad, het kan altijd beter. Uh, we behandelen onze patiënten de afgelopen jaren steeds beter. Je ziet ook de behandeling van reuma steeds verbeterend verder... Alleen dat hebben we gedaan, onder andere met nieuwe medicijnen, met combinatie medicijnen. En nu wordt het tijd om niet alleen de behandeling en de effecten te verbeteren, maar ook om we proberen voor elkaar te krijgen met zo min mogelijk middelen. Met min mogelijk kosten. En dat is nu de volgende stap die we moeten maken feitelijk. Het is niet zo dat de producent van die medicijnen er nog eens op aandringt om toch vooral te blijven voorschrijven, omdat een beetje nabehandeling geen kwaad kan. Nee, ik snap wel dat u die vraag die stelt natuurlijk, maar dat is zeker niet het geval. Het is meer een kwestie van dat er gewoon registratieseringen zijn. ...waaraan je moet houden. En dat het tijd, geld en moeite kost... om ook patiënten overtuigen... ...om eens proberen wat lager te gaan. En daarna moet je patiënten ook wat vaker terugzien. Je moet ook controleren of het goed gaat. Sommige mensen hebben natuurlijk wel het mee zijn nodig... ...dus die kunnen het niet afbouwen. En dat zijn allemaal factoren die het in de praktijk... ...als je maar 10 minuten of een kwartier per patiënt hebt... ...een stuk lastiger maakt om het goed voor elkaar te krijgen. Okay. We hebben zelf ingericht in de maatskliniek... ...door um, al die mensen netjes elke keer te volgen... ...alle 1500 van onze gebruikers van deze middelen. En we zien dat we nu ongeveer zo'n 2000 euro per jaar per patiënt uh, kunnen besparen... terwijl het met de mensen beter gaat gemiddeld dan van tevoren. Ja, nou dat is hartstikke goed nieuws. Uh, ik kan me wel voorstellen, u zegt het zelf al... Uh, artsen werken onder tijdsdruk. Dit gaat meer tijd kosten als je moet monitoren. Waar halen ze dan die tijd vandaan? Krijgen we dan langere wachtlijsten, denkt u? Uh, nee. Zeker niet. De Maas en ik uh, werken deze manier een jaar of vier. En in die vier jaar houden we een toegangstijd van rond 1 tot twee weken voor nieuwe patiënten. En ook voor controlepatiënten. Bij ons in de regio is het pas ook het nieuws geweest. Zijn er uh, heel lange toegangstijden. Dat is geen probleem bij ons. Het okay. kost inderdaad iets meer tijd. Maar wat je ziet is dat je die kwaliteit ruim weer terugvindt. Als mensen namelijk goed gaan, hoeven ze minder vaak te komen. Ja, eigenlijk. dat klinkt ook logisch inderdaad. Ja, en ja. ook is het zo dat uh, de uh, kosten van de middelen dik opwegen en ook de mogelijke bijwerkingen... tegen iets meer aandacht geven aan de patiënt. Dus ik denk dat het een win-win-win voor de patiënt... de arts, maar ook voor de maatschappij is. Drie keer win. Dank u ja. wel. Alfons ja. ja. de broeder. Rijma dank u wel. Tot ziens, hoor. Eén keer winst was er voor ADO Den Haag. De inhaalwedstrijd tegen Vitesse en GioLippus. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar hadden we het gisteren ook al over. Die wedstrijd was uitgesteld en vanwege de slechte grasmat. Nou zag ik gisteren de samenvatting. Waar was dat gras dan? <laughs> Ja, ik zag ook geen gas. Ik zag loopgraven. En ik denk, hé, hey, dat is een heel ander spelletje wat hier gespeeld wordt. Maar uh, ja, er zijn gleuven getrokken, sleuven zo in de, in de lengte van het veld... om dat water maar een beetje te laten afvoeren. Want uh, ja, er is iets grondig misdaan met de drainage. Het heeft allemaal te maken met het feit dat er een kunstgrasveld komt... Uh, straks voor het WK Hockey. Dat dan ook in het ADO-stadion gespeeld wordt. En ja, er is iets behoorlijk misgegaan. Daardoor is die wedstrijd van een tijdje geleden afgelast. Ja, en, en zoals het veld er gisteren bij lag, uh, iedereen die, uh, die schokte er toch wel enorm van. Hoor. Niet alleen uh, de tegenstander Vitesse, maar ook de thuisploeg uh, Maurice Stijn, de coach, die kwam binnen. En die, uh, ja, die verbaasde zich, had een paar dagen het veld niet gezien en verbaasde zich over de staat van het veld. Maar wel gewonnen. Ja, zo is dat. Hey, dan de Champions League. Ik zat gisteravond te kijken in de voetbalkantine. We constateerden met z'n allen dat er toch wel een tempoverschil was. Als je kijkt naar de wedstrijd Milan-Ajax. Wat ging ze hard bij Bayern München tegen Manchester City? Ja, ongelooflijk. Ja. Het, is, het is inderdaad het voetbal uh, eigenlijk niet zo onlogisch natuurlijk van, van, van Barcelona van de afgelopen seizoenen. Pep Guardiola is de, de, de trainer bij Bayern. Hè. Natuurlijk afgelopen jaren de trainer bij Barcelona geweest. Maar, uh, maar dan nog eens een keer met een ongelooflijke fysiek, een beetje ja, Duitse uh, combinatie van het Duitse voetbal en het uh, tiki-taki van, uh, ja, van Barcelona. Ja. En ja, het ging ongelooflijk. Het was een prachtige show. Uh, de ene goal was nog mooier dan de andere. Misschien was de tweede wel het mooiste. Hè? Die, die, die, die steekpaas op een gegeven moment van Dante. En uh, het was uiteindelijk uh, Muller die dan uh, voor, de, voor de keeper kwam... en gewoon de keeper eventjes uh, simpel uitkapte. Die was prachtig. Overigens, de goal van Robben was ook wel heel mooi. Hoor. Uh, het, wa het was een geweldige wedstrijd. En eigenlijk, uh, Manchester City, het grote geld ook. Hoewel... Bayern München heeft ook niet veel te klagen. Nee. Maar het grote geld, ja, ze stonden erbij en ze keken ernaar. Ze konden er helemaal niets tegen doen. Nee, maar ik viel op dat ze elkaar ook zo, zo scherp en hard aanspelen. Dat gaat allemaal zo precies. Zo'n tempo, ja. enorm. Ongelooflijk. Nou goed, waren er nog andere opvallende uitzagen? Yo. Ja, ach, opvallende uitslagen. Uh, overwinning van Real Madrid kun je geen opvallende uitslag noemen. Maar ja, het was gewoon weer een strakke 4-0. Uh, twee keer Ronaldo, twee keer uh, Di Maria. Di Maria schijnt uh, geweldig gespeeld te hebben. Ik heb niet de hele wedstrijd kunnen zien. Maar uh, ja, dat, dat, dat vind ik toch wel een mooie uitslag. Uh, Manchester City speelde gelijk. Uh, of sorry, Manchester United, United ja. de andere club uit uit manchester maar die speelde uit bij Shakhtar Donetsk. Ja, dat vind ik dan toch wel uh, de meest opvallende uitslag. Ja, Anderlecht verliest van Olympiakos. Uh, die hebben een beetje hetzelfde ja, probleem als wat wij hebben... hoewel, we hadden niks te klagen met die 1-1 van Ajax. Maar uh, ja, toch uiteindelijk wat uh, te groot voor het uh, uh, servet... te klein voor het tafellaken. Goed, van opvallende uitslagen naar een opvallende transfer in de wielerwereld. Want Johnny Hoogeland gaat naar Cannondale, de ploeg van Peter Sagan. Waarom daar verwachting naartoe? verwachting is er, hè, tenminste. Ja, ja. Okay, ja. Zaterdag moet het allemaal rondkomen. Maar dat was wel verrassend, omdat uh, met die nieuwe ploeg van Hilaire van der Schuren, de ploegleider, die Belgische ploegleider van uh, van Vakant Solijen, dat ermee ophoudt. Uh, ja, hij zou met die nieuwe ploeg meegaan, want het is toch een klein beetje de beschermeling... Van, van Van der Schuren. En Van der Schuren die zei: Van Johnny komt wel goed terecht bij ons. En uh, ze zouden gisteren ook hebben gesproken. Maar uiteindelijk kwam gisteren ook het nieuws naar buiten via de zaakwaarnemer van Hogerland. Dat hij helemaal niet 100% bezig is met vakantie. Of met, met die nieuwe ploeg van Van der Schuren. Maar dat hij dus mogelijk knecht wordt daar in de ploeg van Peter Sagan. En dat is wel opvallend. Er was trouwens nog een opvallend nieuwtje, maar dat zat er al aan te komen. De broertjes van Poppel, Danny en Boy. We hebben ze afgelopen zomer gezien in de tour. Die gaan naar Track. Dus uh, die komen ook goed terecht. En wat aardig is, is dat uh, Agoshimano uh, de grote sterke mannen uh, een verlengd contract heeft uh, aangeboden. En ze hebben het geaccepteerd. Kittel, Degenkolb, Tom Dumoulin blijft ook langer. En dat is toch mooi nieuws, want die ploeg heeft afgelopen zomer toch wel indruk gemaakt. Oké, okay. nou, Gio Lippens, dankjewel weer. En van der velden bij de ANWB. Zien we dat nou goed? Wordt het langzaam wat beter? Uh, waar? Nou, dan lossen we wat files op, zie ik. Ja, maar er komen weer nieuwe bij. nou er komen nieuwe bij. Nieuw in deze selectie is de A2 Maastricht richting Eindhoven... bij Roosteren, 5 kilometer. Na een aanrijding is de linkerrijstrook dicht. Uh, je hebt het uh, goed over die A16. Daar komt uh, wat, wat, eindelijk uh, wat lucht in. Alle rijstroken zijn weer open, maar het uh, leed is nog niet geleden. Van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Prinsenveel... en knooppunt Klaverpolder, 14 kilometer. En het omrijden via de A27 van Breda naar Utrecht... heeft ook geen zin meer, maar is daar ook aardig vastgelopen. Het NOS Radio 1 Inzienjaal. Het is kwart voor acht. De Amerikaanse thrillerschrijver Tom Clancy is overleden. Veel van zijn verhalen vormden de basis voor Hollywoodfilms als deze. British intelligence obtained these pictures two days ago. She's the Red October, the latest typhoon class. Captain's name is Ramius. Ja, Ramius, gespeeld door. Uh, wie was het ook maar weer. James Bond. Ja. Generaal Meneer Martinius Marinius Buitendienst. In het verleden ook de hoogste militair adviseur bij de VN. Frank van Kappen. Sean Connery bedoelde ik natuurlijk. Ja, van nee. Ja, sorry, wat denken, wat even denken. denken. heeft ook de Clancy boeken gelezen. Meneer van Kappen, goedemorgen. Goedemorgen. Gelezen of verslonden? Verslonden. Ja, vond hij ze zo mooi of vond hij ze ook gewoon heel goed? Nou, wat mij enorm in bijbleef is dat uh, hij was zo goed geïnformeerd dat het af en toe als je die boeken las, dan dacht je bij jezelf, god, hij zit heel dicht tegen de werkelijkheid aan en hij zit ook heel dicht aan tegen geclassificeerde informatie. Dus hij moet enorm goede bronnen hebben gehad en hij wist het dan bovendien ook nog verdond goed te vertellen. Dus bijvoorbeeld Red Storm Rising, dat is een van zijn boeken, die gaat over een conflict tussen, uh, tussen de Sovjet-Unie toen en NAVO. Dat werd uh, door ons altijd beschouwd als een van de beste operations manuals die je maar kon krijgen. Wow. Dat, ja. uh, dat was zo, uh, zo zorgvuldig en zo nauwkeurig beschreven dat als je dat was, dan dacht je van, goed, hoe weet hij dit in godsnaam allemaal? Ja. Hoe, hoe, en... hoe weet hij dat? Want je zegt hij zat uh, heel dicht op de bron, of hij had in ieder geval goede bronnen. Is daar iets over bekend? Nou ja, hij had hele goede contacten hè, in het Pentagon, maar ook met de militairen. En daar is praktisch mee, hij deed enorm veel research. Ja, en hij was ook slim, dus hij wist ook dingen die aan elkaar te knopen. En daardoor kwam hij vaak heel dicht bij, uh, bij informatie waarvan wij dat toch op, uh, dat is eigenlijk geclassificeerd wat hij daar opschrijft. een van de dingen waar wij, die mij bijgebleven is, is uh, dat uh, uh, in de NAVO hadden we als probleem dat wij, uh, nou ja, we zijn natuurlijk allemaal landen die vrijwillig deelnemen aan een de verdedigingsorganisatie, onze eigen industrie beschermen, dus we hadden allerlei verschillende systemen. En dat vonden wij een enorm nadeel, we waren altijd jaloers op de Russen dat op de Sovjets, want die hadden dus... Uh, ja, die hadden een ge centraal geleide economie... dus die hadden dezelfde soort raketten... die bouwden dezelfde soort schepen enzovoort. En wij zagen dat ik een enorm nadeel. Mm -hmm. Maar toen ik in, uh, bij de VN zat... toen had ik een aantal Russische officieren voor mijn werk... en dan spraken we wel eens over de tijd... dat we naar elkaar zaten te staren over het Thijs van en die zeiden juist van... Uh, ja, nee, maar dat was voor ons uh, juist een nachtmerrie. Want uh, bij de NAVO was het zo... als je dus een signaal oppikte, een elektronisch signaal van een raket die op je afkwam dan was de eerste vraag die het computersysteem moest beantwoorden... is, van, is dit Sovjet of Sovjet? Ja, ja. En als het dus, uh, dat was heel eenvoudig voor het computersysteem... want wij hadden in een database al die elektronische signalen... Van die, die die raketjes uitzonden enzovoorts... die hadden wij er allemaal in zitten. En het was zo nauwkeurig dat wij op een gegeven moment ook konden zeggen... van hé, hey, dit is een, uh, dit is een uh, dit is, dit schip met naam, bijvoorbeeld konden noemen... omdat er een deukje in het propellerblot zat... en dat kon je horen en dat kon je zien op de scope... En voor de, voor de Russen en voor de Sovjets was het een nachtmerrie... want ja, de ene keer was het een pingwindraket van de Noorden... dan was het weer een, een, een she-slug van de Engelsen... dan was het weer een harpoen en dan was het weer een hexocet. Die werden er helemaal gek van. En dat had hij door. En wij, hij, hij zei dus al in die boeken van, dat dat juist een enorm voordeel voor ons was. En dat werd ook bevestigd door die Russische officieren. Die zeiden van ja, dat was voor ons echt een nachtmerrie. We wisten nooit wat er op ons afkwam. Oké. Okay. En, en was dat nou een kwestie van logisch nadenken van Clancy? Nou, ik denk dat hij toch wel met een aantal mensen gesproken hebben. die hem met de deur dicht een paar dingen verteld hebben. die ze eigenlijk niet hadden moeten vertellen hoor. Maar die hij op een. Hij wist het altijd wel zodanig te doen dat hij net niet over de streep ging. Maar het zat er zo dicht tegenaan dat... Uh, nou ja, als ik al zei, wij beschouwen bijvoorbeeld Red Storm Rising... als het beste manual in de tijd dat je maar kon krijgen. Ja. Nou meneer van Kappen, het ging altijd over diplomatie en spionage... en militair ingrijpen of, of op de grens daarvan. Uh, en dan wordt het natuurlijk in, in zijn films en boeken zeer spannend. Was dat in het echt ook? Of zitten in het echt toch mannen gewoon achter bureaus daarover te praten? Nou, nou... En daar mag nee. u weer niks over zeggen. <laughs> Nou, in, in, ik herinner me dat ik, uh, dat ik de wacht liep uh, toen ik uh, bij NAVO geplaatst was in Noordhoed in Engeland. En dan liep je de wacht, dan uh, moest je al die geclassificeerde manuals moest je, moest je lezen. Van als er wat gebeurde, dan moest je weten wat je moest doen. En dat was toch af en toe best spannend. Dan zat je daar in het weekend en dan kwamen er weer een, uh, een heel aantal contacten vanuit Moermansk, de bocht om bij Noorwegen, de greenland Island, uk gap in, dat waren die badger bomber die die tegenwoordig ook weer... Uh, dus niet verschijnen. En ja, we hadden allerlei rode lijnen, zoals dat dan heet. Van als ze daar kwamen, dan moest je wat doen. Ja. En als ze een bepaalde lijn passeren, dan moest je onmiddellijk de noren waarschuwen dat ze dat ze omhoog moesten sturen om die kisten te onderscheppen en te kijken wat ze deden. En als ze dan toch doorvlogen, dan was er een tweede, ja, een tweede faselijn als ze daarbij kwamen, dan moest je weer allerlei andere enge dingen gaan doen. En dat was af en toe heb ik daar wel eens gezeten. dat ik dacht, dat zal toch niet gebeuren op mijn wacht dat als je die contacten dan steeds dichter naar zo'n lijn zag kruipen. En dat beschrijft hij ook heel, heel goed: die spanning die je hebt als je, ja, als je toch daar zit. En, uh, ja, en het allemaal ziet gebeuren. Weliswaar wel op een raro's maar in de werkelijkheid vliegen ze echt op je af. Dan ja. nou gaan ze boeken ook. Hij, ja, we nog even door naar of zijn boeken nog steeds relevant zijn nu, hè, meneer Verkappen, Kappen. Want het ging ook vaak over de CIA en over de analyses daar. Um, is dat nog steeds zoals het nu is? Nee, nee de wereld is. Totaal veranderd en ook het dreigingsbeeld is totaal veranderd. Het is veel diffuser. Um, ja, een van, een, van mijn, uh, een van mijn Amerikaanse vriendjes die zei eens een keer grap, maar er zat wel een bron van dat hij wel eens terugverlangde naar de, naar de goede oude betrouwbare vijand uit het oosten. Hoor. Overzichtelijk dus, dus, was ja, dat. Was. <laughs> ja. en tegenwoordig is het, uh, is het natuurlijk, ja, het is veel diffuser en ook veel, ja, op een andere manier ook heel gevaarlijk. Mm. Dus het dreigingsbeeld is ja. totaal veranderd. Ja. Hielden ze Clancy in de gaten, weet u dat? Want als hij zoveel weet... Um, nou, ik denk dat er wel eens heel goed gekeken is naar... of hij niet... Even Ja, hoe zijn research eigenlijk precies in elkaar zat. Maar het was iemand die... Uh, hij, hij, hij, hij had hele goede relaties met het, uh, met, uh, met het militaire apparaat... met Pentagon, maar ook met de CIA... En hij wist dus echt heel erg veel. En hij wist het altijd zo zodanig op te schrijven dat het heel dicht bij de waarheid kwam. Maar net niet over de grens dat je zei van... ja, nou ga je te ver, nou zeg je iets wat echt geclassificeerd is. Maar hij zat er wel heel dicht tegenaan vaak. Ja. Zijn het boeken die u uh, leest en herleest? Nee, op dit moment niet meer. Ik heb er uh, ik heb, uh, ja, enorm goede herinneringen aan. Ik heb er vele spannende uurtjes mee doorgebracht. Maar tegenwoordig lees ik andere boeken... Oh, ja? Want het is toch. Nee ja, de wereld zit anders in elkaar. En je ja. moet proberen erbij te blijven. En dan moet je dus ook gaan kijken. Tegenwoordig hebben we veel meer te maken met asymmetrische dreigingen. Van tegenstanders, het zijn geen vijanden meer. Want die hebben we niet meer, want er is geen verklaring van oorlog. Hmm. Maar je zit wel met allerlei conflicten. Met opponenten, met tegenstanders. Die ook vaak ja, asymmetrisch aan je kleed komen als ze je, je militair niet aan kunnen. En dat kunnen ze meestal niet. Ja, dan richten ze zich ook met aanslagen op de burgerbevolking hè? Want als je de burgerbevolking, als je het ja. dus bindweefsel van de samenleving kan aanpassen... Ja, dan, gaan die, dan gaat die krijgsmacht vanzelf weg. Maar is er dan een nieuwe clancy die dat om, allemaal omschrijft? Iemand die u nee, nu leest? Het, nee, ik heb dat tot nu toe niemand kunnen ontdekken die het op deze manier kon beschrijven. Want hij beschreef het dus in de vorm van een roman. Ja. Waardoor je het ook makkelijk las. Ja, en tegenwoordig als je hier wat over wil weten, over dit nieuwe asymmetrische gebeuren... dan zijn het toch vaak hele saaie... Hele saaie, hele saaie verhalen. Ach jee, nou. Uh, uh, <laughs> hij, hij, hij, had, hij had echt het vermogen om, om, om, om dit op een zodanige manier op te schrijven dat je het als een roman las. En ook niet zag als inspanning of ik ben iets aan het leren. Maar je bent je, bent je aan het ontspannen. En terwijl ja. je aan het ontspannen was, leer je. Leer je. Ja. Nou, interessant hoor, oh, meneer Van Kappen, dank. Fijn dat u uh, eventjes uh, uw ervaring met uh, de Clancy Boeken wilde delen met ons. Tot de nieuws. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Peter Reewinkel stopt waarschijnlijk eerder als burgemeester van Groningen. Die conclusie trekt de Telegraaf. Die heeft namelijk ontdekt dat Reewinkel een belangrijke internationale functie krijgt. Reewinkel gaat als speciale vertegenwoordiger bij lokale overheden kijken... hoe de hulp bij rampsituaties kan worden verbeterd. Hij zou daarvoor gisteren zijn benoemd op een congres in Marokko. Reewinkel had al gezegd dat hij over twee jaar niet beschikbaar is... voor een nieuwe termijn als burgemeester. En volgens de Telegraaf neemt hij nu waarschijnlijk versneld afscheid. Wetenschappers zeggen bij de BBC dat de planeet Mars vroeger supervulkanen had. Volgens de hoofdonderzoeker gooide die vroeger ooit miljarden tonnen aan stenen as de lucht in. These are massive explosive eruptions that occurred in the earliest period in Martian history. They would have produced ash deposits that are fundamentally important for the sedimentary record. And so they give us a window into the earliest formation of the crust and evolution of the planet overall. De aanwezigheid van supervulkanen op Mars heeft volgens de wetenschappers een enorme invloed gehad op de vroege ontwikkeling van Mars. De gassen bepaalden de samenstelling van de atmosfeer en verstoorden het klimaat. De verhoging die minister Opstelten van Justitie wil doorvoeren voor verkeersboetes is voorlopig tegengehouden door de Tweede Kamer, staat in de Telegraaf.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 Oké, okay, het slaat uh, nergens meer op. En agenten zien dat ook al dus van raak in de Telegraaf. In Centraal-China zijn 41 mensen om het leven gekomen. door aanvallen van Aziatische reuzenhoornaars. Dat zijn een soort reuzenwespen. En nog eens 1600 mensen raakten gewond, meldt de Britse krant The Independent. En RTV Utrecht doet verslag van het Kaaskeur Concours. Ah, no. inhouden, ja, honderden kaaskenners uit het hele land. strijden daarom de titel knapste kaaskop van Nederland. En dat proeven <laughs> wordt heel serieus voorbereid, zegt de juryvoorzitter. Nou, we zijn in met een geheime opdracht bezig. De kaas die worden hier geboord, zoals u ziet. Maar eh, wij willen natuurlijk niet hebben dat de mensen die moeten keuren... dat die de kaas hier al kunnen zien. En wat voor soorten dat er hier liggen. En laat staan ruiken. Voor de winnaar van het kaaskeur- en ruikconcours moeten we nog even wachten. De prijsuitreiking is pas volgende week. Met je boeken en broodrommel naar school? Niet voor ieder kind de dagelijkse praktijk.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 UNIT4, software vooruitgedacht. Kijk op unit4.nl slash cases. Boxspring Starline. Bekijk dit voordelige meesterwerk tijdens de Poelman-expositie. Poelman.nl Ontdek de hedendaagse parels uit de Europese literatuur. Koop aanstaande zaterdag trouw en ontvang het boek van prijswinnaar Patrick Moriano gratis.